Zabwe is de rots, vanaf Genesis tot en met de vijf boeken van Mozes, de profeten, alle verheerlijken hem als de enige waarachtige rots. Hij die het verbond met Israël maakt en hij die trouw is aan zijn verbond. En alles wat vader gezegd heeft, hij is de rots. Hij heeft zelfs een deel van de rots in de ark gelegd, dat is de basis van het verbond. En dat vader wist dat de mens zwak was en aan zijn vlees onderworpen was... Hij moest God leren kennen om in zijn wegen te wandelen. Heeft God zowel de rots beschreven met de basiswoorden van zijn verbond. De tien woorden. Het was echt niet genoeg de tien woorden. Want iedereen ontdekte dat in die tien woorden wij heel wat fouten maken. Zelfs de zonden die we in onze gedachten doen en die gaan uitwerken geven ons al problemen. We hebben ook geleerd dat Mozes een boek moet schrijven. Een rol moet maken. En die werd dan naast de ark gelegd. En dat boek van Mozes was ten getuige tegen u. Maar het was ook een getuigenis dat als je fouten gemaakt had, in welke weg je zou moeten wandelen om je verbond weer met de vader te herstellen. Zo krijg je natuurlijk lefitekjes, je krijgt de offerwege. Dus alles in dat verbond wat onze Abba Yahweh heeft gegeven aan zijn volk, wordt weergegeven in de tabernakel. He, waar de priesters werken, waar de hoge priester één keer per jaar binnenkomt. We hebben een God, hij is de rots. Hij heeft zich ook op die grote rots geopenbaard op Sinai. En die hele rots die beefde toen God zijn verbond maakte met zijn volk. Het was zo heftig dat het volk van Israël had toen gezegd... Alsjeblieft Mozes, ga jij naar God toe. Spreek met hem en vertel aan ons maar wat hij gezegd heeft. Want als dit nog een keer gebeurt, gaan we dood. Dus zo heftig was de bezuin, de chauffeur, die werd maar sterker op die berg toen God zijn woorden van de berg naar beneden liet rollen. En het hele volk hoorde van dat verbond. De Bijbel kent geen andere rots dan er is maar één rots, Abba Yahweh. Maar we kennen natuurlijk ook een rots die meeging door de woestijn. En die wordt gemeld op de Christus. Er is natuurlijk een hele belangrijke tekst die erover spreekt. En dat de hele christenheid vanuit Rome als bron is gaan geloven in een drie-enige God. Waarin gezegd wordt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie onderscheiden personen. één wezen. Met alle respect, zonder te spotten. In onze hedendaagse tijd zou je zeggen, iemand is schizofreen. Drie persoonlijkheden in één wezen. Het is een onzinnig dogmatisch verhaal. Er is maar één God en dat is Yahweh. En Yahweh heeft naar zijn belofte... en naar de vooruitzichten die hij heeft gegeven... in de tijd zijn zoon verwekt... door te spreken tegen Maria. Hij formeerde Adam, de eerste... door te spreken en uit het stof... Adam te verwekken. En het zaad waarop gewezen zou worden wat zou komen... is uiteindelijk verwekt door het spreken van Yahweh in Maria. Dus Yeshua is in de tijd tot stand gekomen, heeft het doel bereikt waartoe hij bestemd was, is gestorven, vermoord en opgewekt uit de dood. En het is dus de dood en de opstanding die ons de hoop op dat eeuwige leven schenkt, want vader heeft het gegeven aan zijn zoon en toen hij met pinksteren in de hemel aankwam, is hem de volheid van de heilige geest geschonken en dat heeft hij uitgestort naar zijn gelovigen. Wij kregen dus deel aan diezelfde uitstorting van de geest die volledig gegeven was aan Yeshua. De ogen gingen open van de discipelen. Alle kwartjes begonnen te vallen. Maar het is dus niet zo, als wij vroeger geleerd hebben, dat Yeshua dezelfde persoon is als Yahweh. Dat is dogma. Het is soms wel eens moeilijk om het los te laten. Er staat natuurlijk in 1 Korinthe een geschiedenis opgetekend. Een geestelijke weg opgetekend waarin er een rotsteen meegaat door de woestijn. Waarvan mensen tot de gedachte zijn gekomen vanuit de drie-eenheidsleer ...dat Yeshua pre-existent is, al bestond voordat de wereld er was... ...en dat God zelfs door hem heen gesproken de wereld heeft geschapen. Dat zijn allemaal dogma's die wij geleerd hebben vanuit onze kerkelijke achtergrond. Maar het vervelende is, als we die gedachten hebben... ...dan lezen we ook de Bijbel met die gedachten... ...en we hebben niet geleerd dat het ook anders zou kunnen zijn. Zelfs de vertalers van de Bijbel hebben met hun optiek... ...de Hebreeuwse of de Griekse woorden gelezen... ...en het vertaald zodat we het kunnen begrijpen. Maar ook met hun eigen gedachten erin. Nou, het leuke is, als je op een gaat, gaat zitten leren... ...om te onderzoeken wat staat er in het staat, ...hoe zit dat in elkaar, hoe staat het in het Grieks... ...dan ga je ontdekken tot er dingen gebeuren... ...zeggen, hé hey, jongens, nou ik weet hoe het zit... Snap ik het. Ik hoop dat je vandaag uh, mee gaat lezen, dat je gaat luisteren en dat je tot ontdekking komt dat het ook wel eens anders kan wezen als dat we altijd gedacht hebben. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan, uh, even kijken, wat doet mijn powerpoint het? Nog niet, wil je hem even aanklikken voor me? Hmm. Goed zo, het thema van vanmorgen is Christus. De rots die volgde. U weet wat Christus betekent? Gezalfde. Het Griekse woord voor gezalfde. Wat is het Hebreeuwse woord voor gezalfde? gezalfde? Messias. Dus Christus of Messias. De rots die volgde. Denk er maar over na voor jezelf wat voor gedachten dat het je geeft. We gaan lezen in 1 Korinthe 10... Want dat is het hoofdstuk waar het in vermeld is. En we zullen wel kijken met de tijd die we hebben. Want we hebben natuurlijk al een half uur verloren. Maar we gaan net zo makkelijk ook weer een half uur door. Of een uur door, dat weet u. hè? We gaan kijken of we dat in een uurtje tijd kunnen doornemen. Hij staat wat te galmen, de, de geluidsinstallatie. 1 Korinther 10 vers 1. Broeder en zuster, ik lees hem voor uit de NBG. Er zijn vele vertalingen en de NBG is best echt niet de beste. Er zijn vertalingen die zijn weer mooier en soms vertaalt hij het beter en die het beter. Zelf lees ik altijd uit de NBG. Maar ik vind het heerlijk sinds dat ik in het Grieks en het Hebreeuws, in dit geval in het Grieks, mee kan denken. Daar zegt Paulus, want ik stel er prijs op, broeders, dan bedoelt hij ook de zusters, dat gij weet dat onze vaderen, hier heeft hij het Israëlische volk, Abraham, Isaac, niet... Uh, dat is het, de nazaten van Jacob. Ruben, Simeon leven, Judah dan, Nafligat, Israël. Ik kent ze allemaal, hè? De kinderen daarvan, in Egypte geweest, worden uitgetrokken. En dan zegt Paulus over onze vaderen, die alle onder de wolk waren, en allen door de zee gingen. We kennen de uitspraken, hè? Onze vaderen, alle onder de wolk. Wat is de wolk? De zichtbare aanwezigheid van Abi Hij stond boven het volk. En als de wolk zich optrekt, wat ging dan het volk doen? Gingen ze mee. Dus de wolk gaat vooruit en het volk volgt. Alle zijn door de zee gegaan. Ze gaan uit Egypte, ze gaan door de zee. De zee die gaat open, in navolging van modus, onderweg naar Sinaï. Waar God zijn verbond gaat maken met het slavenvolk. is niet echt een nieuw verbond. Want het is natuurlijk een herhaling van een heleboel feiten... en geboden en inzettingen die al gelden vanaf de schepping. Maar hij gaat niet alleen met één persoon een verbond aan... maar met een heel volk. Dat hele volk is dus door de zee gegaan. U gaat het watergraf in... Maar dat gaat dadelijk in de exegese komen waarom wij het water in gaan. Deze allen, onze vaderen, die de woestijn ingetrokken zijn, de kinderen van Jacob, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. Vind je dat mooi? Ja, hè? Dus dat hele volk is in Mozes, in de wolk en in de zee gedoopt. Nou kan ik me nauwelijks voorstellen wat het wil betekenen als u in Mozes gedood gaat worden. Dat is vreemd hè? Maar dat komt omdat dit natuurlijk voorzetsels zijn die in. Wat is nou het woordje in in het Grieks? Dat is het woordje eis. Dat voorzetsel dat is in, door, met, naar, tot, bij, op, aan. Je moet maar kijken in welke verhouding, in welke positie dat het woordje is. Het zou net zo goed kunnen zijn dat in Mozes gedoopt worden... Je wordt niet door Mozes gedoopt... ...maar wel met, dozen, met, met Mozes. Want ook Mozes moest als nazaad van Jacob... ...in de zee gedoopt worden. Dus je kan ook zeggen dat het hele volk met Mozes gedoopt werd in de zee. En ook met Mozes door de wolk. Dus dat in Mozes dopen... ...dat kan heel duidelijk anders zijn. Allen zich in of met Mozes liet te dopen in de wolk en in de zee. Want je moet natuurlijk ergens in. Maar zelfs dat ergens in gedoopt worden... dat woordje ijs... dat gaat er van het volgende uit. Het geeft aan om een beweging... het geeft aan dat het een beweging is ergens heen. Om dat uit te drukken. Dus dat voorzetsel moet aantonen dat je ergens heen gaat. Het is een, een weg die je gaat. Als we dus vanuit Egypte de zeeën gaan, is het niet omdat we in die zee blijven, maar het is een doorgang op de weg naar het verbond en op de weg naar het beloofde land. Dus dat voorzetsel heeft een doel om een beweging ergens heen uit te drukken. Zo leer je er ook makkelijker mee omgaan, dat als je zo'n tekst leest, dat je zegt van, hé, hey, wat is dat ook weer in? Zou het ook met kunnen zijn? Of zou het door kunnen zijn? Ergens anders in het Nieuwe Testament lezen we dat door Yeshua alles geschapen is. Maar als je dat weer in de context leest, gaat het over de Nieuwe Schepping. Want door zijn dood en zijn opstanding is Hij aan de rechterhand van Vader terechtgekomen. En als Hij terugkomt, zullen we uit de dood opgewekt worden. Hij is namelijk degene waardoor de nieuwe schepping tot stand komt. Dus niet door hem is alles geschapen: het licht, de zon, de maan, de sterren. Nee. Maar door hem heen wordt dus de nieuwe wereld tot stand gebracht. De omwille van, kan je ook zeggen, dus omwille van. Goed. We pakken de volgende. Het gaat er namelijk om Christus volde. Hier staat Christus de gezelfde. Wij zeggen dan gelijk, oh dat is Yeshua. Oh, Yeshua die was dus in de woestijn. Oh, dan was hij misschien wel de engel des heren. Of hij was in ieder geval, ja het is de rots. Yeshua die ging mee. Nee, het gaat over de gezalfde. Er zijn natuurlijk meer gezalfden in Israël. Uh, noemen ze gezalfden in Israël? Een hele belangrijke in de woestijn? Ja, bijvoorbeeld? Wat denk je van de hoge priester? Zo, als er eentje gezalft is, is de hoge priester. En de hoge priester is er, uitkijk je naar hem die komt. Want Yeshua die zou komen in de tijd, verwekt worden in Maria, geboren worden, zijn weggaan, geslacht worden, sterven en opstaan. Dus er is iets wat moet volgen. Als Yeshua werkelijk de gezelfde was, in de woestijn, ja, dan moest hij volgen. Hoe bedoelt u volgen voor de gezallen? Nee, die gaat voorop. Dus de stelling om dat even aan te nemen vanuit onze drie eenheidsgedachten, die gaat fout. Yeshua is niet een volger. Nee, wij moeten Yeshua volgen. We gaan dadelijk een paar teksten met elkaar lezen wat er meer indruk van zal geven. Als we nou lezen bijvoorbeeld Romeinen 6, vers 3 en 4... Dan zegt Paulus, of weet gij niet dat wij allen, broeder en zuster, hey, wij allen, ook hier onze vaderen, allen de wolk, allen de zee, allen in Mozes, weet gij niet dat wij allen die in, hey, kan dus ook met zijn, Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt zijn, dus wij allen die in of met Yeshua gedoopt zijn, want hij moest natuurlijk het water in, we moesten opstaan uit het graf. Het is symboliek. Het is geestelijk, moet je het begrijpen? Weet gij niet dat wij allen die in of met Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk de Messias, Christus, de gezalfde, uit de dood opgewekt is? Door wie? Hé, hey, door zijn vader. Onze Heer Yeshua was mors dood. Amen. Als hij dezelfde persoon zou zijn als Yahweh, is God dood. Onmogelijk. Vader heeft zich wel voorkomen getoond door Yeshua heen wie die is. Yeshua is voorkomen rechtvaardig. Hij werd onschuldig vermoord. Door de toen heersende klasse. Je kan niet zeggen dat elke jood Yeshua vermoord heeft. Laat het er honderd van die leiders zijn geweest. Die hebben gezegd, dood hem. Echt waar, als je de gelijkenis neemt die Yeshua zelf verteld heeft van de wijngaard. Dat is Israël. En de wijngaard eigenaar die vraagt naar de opbrengst van het land. Dan stuurt hij zijn profeten. Wat hebben ze met de profeten gedaan? Die hebben ze gedood. Dan ze nog een profeet. Wat hebben ze daarmee gedaan? Hebben ze gedood. Er komt nog een profeet. Wie van de profeten hebben jullie niet vermoord, zegt je. De... Ten slotte denkt de eigenaar van de wijngaard, ik zal mijn zoon zenden. Die zullen ze sparen. Is dat gebeurd? Nee. Wat zij Jeeshua in zijn gelijkenis... Daar heb je de zoon van de eigenaar. Laten we hem doden en de akker voor ons behouden. Amen. Yeshua heeft al in vele gelijkenissen gedoeld op wat er allemaal zou gaan gebeuren. Is dat nou omdat hij dan een, als offer gebracht moest worden? Nee, hij kwam dus de opbrengst van de akker halen en ze hebben hem vermoord. En hij heeft zich ook als een lam ter slachting laten leiden. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Hij heeft niet weerstand geboden. Hij heeft zich als een lang laten slachten. Hij de rechtvaardige. Maar prijst zijn vader, die hem na drie dagen en drie nachten opwekte uit dat graf, hem naast hem op de troon zette. Als er eentje weet dat er maar één God is, is het Yeshua, die in de hemel naar links kijkt en zijn vader ziet. Terwijl wij in onze dogmatiek willen zeggen, de vader en de zoon zijn dezelfde persoon. Het wordt soms heel extreem. Maar vader is vader en de zoon is de zoon. Wij zijn broeder en zuster met Yeshua begraven in het watergraf. Als je het nog niet eerder gedaan hebt, zou ik er ernstig over nadenken om die stap te doen. Want het zijn geestelijke geloofstappen. Ook Israël ging een geestelijke weg in de woestijn. Als je dadelijk ziet wat er van komt, dan denk je, oh mijn god, ik wil niet in dezelfde fouten vallen als Israël. Maar ze moeten hier in hun denken beslissingen nemen, die uiteindelijk bepalen of ze door die woestijn heen komen, naar dat beloofde land. Wij zijn met Yeshua begraven door de dood, in de dood van Yeshua. Opdat zoals Christus, de gezalfde uit de dood opgewekt is door de majesteit van Abba Yahweh, zo ook wij, broeder en zuster, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Hoe bedoel je vernield? Ja, je denken is vernield. Je hebt een geestelijke boodschap verstaan, dat dus je zegt, ik ben het ermee eens. Eigenlijk moet ik dood vanwege mijn zonde, vanwege mijn natuurlijke ongerechtigheid. Zo ben ik wel eenmaal geboren. Ik ga het begraven. Ik erken de dood schuldig te zijn. En zo word je begraven. Maar zo word je ook opgewekt, want we laten je niet onder water zitten natuurlijk. En je maakt dus een geestelijke ervaring. Je zegt, zo, ik ga nu een nieuw leven in. Voel je dat? Ja, je bent hartstikke enthousiast ernaar. Blijft dat zo? Nee, kan binnen een paar weken alweer over zijn. Als je je familie tegenkrijgt, dan zeg je, jij laat de dopen? Of ze zeggen gewoon, jij was toch al gedoopt? Ja, dat is een beetje. Maar is onzin. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Echt niet waar. Goed, ik zal het niet te lang maken, want ik heb het nog maar een uur. Hè? Hij zegt nog een keer, alle hebben dezelfde geestelijke voedsel gegeten. Dus alle onder de wolk, alle door de zee, alle in of met Mozes dopen, in de wolk en de zee, en allemaal hetzelfde geestelijke voedsel aten. Dat is mooi, ze hebben geestelijk voedsel gehad in de woestijn. Hoe geestelijk was dat voedsel? Rare stad, hè? Hoe, hoe geestelijk was dat voedsel? Vader, he, ze hadden gemopperd, er niks te eten was. En ineens ligt 's morgens op het hele veld. Dat witte manna. De heel verbazingwekkend. Een miljoen mensen in het zand. En er ligt een wit korreltje. En ze kunnen het oppakken in een bakje doen. Wie veel dan, had niet over. En wie te weinig had, had niet teveel. Enfin, ze konden er inderdaad per persoon goed van eten. Dat is een wonder. Ze hadden moeten denken, hoe kan dat nou toch? Dat vader in de hemel ons spijzigt. Ze hadden natuurlijk wat te eten, maar het ging om het geestelijke eten. Ze hebben allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, voedsel hebben ze gegeten. Ik heb het er maar weer bij gezet dadelijk. Christus volgde, want daar gaat het thema over. Wat staat er in Johannes 6, vers 48? Daar staat het volgende. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten. En ze zijn gestorven. Oké, okay. het manna geeft je dus geen eeuwig leven. Ze zijn allemaal in de woestijn gestorven. Ze hebben wel te eten gehad. Op een wonderlijke wijze. Wat zegt Yeshua in diezelfde verse? Ik ben het levende brood. Hey, het blijkt dus dat je verder moet kijken als het manna. Zo moest ook Adam en Eva verder kijken... toen ze voor het allereerst een beest slachten. Het bloed lieten wegvloeien... En zich met de hè, klederen van de beesten. Ze moesten ook verder kijken. Want er zou een tijd komen tot die gezelfde zou komen. Het zaad van de vrouw. Die de kop van Satan zou vermorzelen. Die was er niet gelijk. Zij dacht toen ze het volgende kind kregen. Aha, dat zal het kind zijn. Ja, dat was niet zo. Dus door de hele Bijbel heen heeft het gelovige volk op grond van Gods belofte verder gekeken op dat wat moest volgen. Dat is de achtergrond van de gedachten waar we het vandaag over hebben. Yeshua die heeft in Johannes 6 gezegd: Ik ben het levende brood. Dat uit de hemel nedergedaald is. Yeshua is het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Als mensen dan denken dat Yeshua een plekje naast God had. en hoe ver woont God in de hemel? Heeft hij een hele reis vanuit eh, waar we vandaan moeten maken om op aarde terecht te komen? Dat is ook vreemd. Dan moet hij dus in de vrouw incarneren. En zo gaat het natuurlijk niet. Vader die spreekt vanuit de hemel. Want het synoniem, het woord hemel, is daar wat de vader vandaan komt. Alles wat vader zegt, komt uit de mond van vader. Is het koninkrijk van God. De koninkrijk de hemelen is synoniem. Dus als vader iets zegt, wat gebeurde er dan in de schepping? Er zei, licht. Hoe lang duurde het voordat er licht was? Niet eens een seconde, want dat is nog tijd. Als vader zegt, is het er. Als vader spreekt tegen het stof van hij formeert Adam... heb je de mooiste man die ooit op aarde geleefd heeft. En als hij uit die man die vrouw gaat maken... heb je de mooiste vrouw... ik ben benieuwd hoe Eva eruit gez gezien heeft. Ik denk dat mijn vrouw er wel heel veel op lijkt. Dat ja. nou, haalt ze misschien net niet. Maar het is een wonderlijke zaak... en vader doet het allemaal niet met zijn handen. Hij doet het door te spreken... Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept het niet zijnde tot zijnde, juist. Hij roept het niet zijnde, zegt onze broer, tot. Aanzijn. Aan zijn. Dus het was daarvoor niet. Dat heeft ook te maken met het woord verwekken. Je kunt alleen maar iets verwekken, wat er nog niet is. U verwekt pas uw kind op het moment dat man en vrouw samenkomen. Daarvoor was het er niet. Dat kindje wordt niet geïncarneerd. kindje wordt verwekt. Maar het is een leuk thema voor de volgende keer... als je dus naar het grondwoord van verwekken gaat kijken. Yeshua zegt, ik ben het levende brood... dat uit de hemel neergedaald is... indien voorwaarde iemand van dit brood eet. Dan nou, heb het niet over mannen. Nee, dat brood, dat zijn de woorden van God. Deze instructies die hij geeft... Als je met een liefdevol en volgzaam hart hem volgt, zegt hij, hé, hey, dan zal je leven. Want je moet hem gaan volgen. Er moet iets gevolgd worden, broeder en zuster. Indien is dus een voorwaarde iemand dit brood eet, dan zal hij eeuwig leven. En eeuwig leven, is een beetje moeilijk vertaald, eeuwigheid leven, maar eeuwigheidswaarden zitten bij vader. Vader is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Hij is ook van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Wij kunnen dat nauwelijks snappen. Hij is ook nog geest. Hij is niet zomaar een geest, hij is geest. En omdat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is, ziet hij vanaf het begin het einde. Maar hij is ook van het einde, ziet hij het begin. Daarom als vader wat zegt, overziet hij de hele tijd van begin tot eind. En zegt hij hier, let op daar. En als je dit dus zal dat gebeuren. Dat is de enige die dit doet, is vader. Hij stuurt wel zijn profeten om u te waarschuwen. Maar als u van dat brood eet, indien, zal u in eeuwigheid leven. Maar wij gaan allemaal dood. Of de Heer moet morgen komen. Maar al bent u dood, voor God ben je dus niet dood. Ook al ga je terug tot koolstof. Je bent dood. Maar God kent je. Hij haalt je uit het graf op de dag dat je sjoer sure komt. Abram, Isaac en Jacob... Zijn gestorven. Maar voor God zijn ze niet dood. Wij horen door geloof in Yeshua niet meer tot de doden. Wij horen tot de levenden. Vandaag. En als we zullen begraven te zijn de zijnde tijd, zullen we daar de woorden van geloof bij spreken. Want we leggen een broeder of zuster in het graf. Maar we prijzen onze eeuwige God dat er een dag komt dat hij ons opwekt. De gezegende dag dat hij hier komt. Wat zal dat een bezuinend dag zijn? We hopen in de komende bezuinend dag. Speciaal op in te gaan. We hebben een lieve broer voor uitgenodigd. Die is al een tijdje mee bezig. Maar lieve mensen, indien gij dat brood eet... Je zal het leven tot een eeuwigheid. En het brood, zegt hij dat ik geef zal... Is mijn vlees. Wie gaat er van Yeshua's vlees eten? Is dat fysiek? Dat doet nog niemand. Het is geestelijke taal. Daarom heeft hij ons het brood gegeven... Dat als wij dat samen breken... ...heeft dat een functie om ons erop te wijzen dat wij hetzelfde lichaam zijn. We eten van hetzelfde lichaam. En er zitten consequenties aan verbonden. We komen er dadelijk op terug. Er komt een volgende. We hebben ook allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken. Komt-ie weer. Psalm 105. Ik pak deze er maar op. Er zijn verschillende teksten om erheen te gaan om daarover na te denken. Psalm 105, vers 40. Zij, in dit geval de Israëlieten, vroegen. En hij, Psalmen, is Abba Yahweh, deed kwakkelen komen. Vader, we hebben er helemaal niks te eten. We hadden tijd dat we een kip krijgen. Het ging echt niet goed. Ook al was ze opstandig, het volk. Hij gaf ze een massa kwakkelen, lieve mensen. Ze hadden gewenst het nooit gevraagd te hebben. Vele stikten erin. Dan willen ze een kwakkel eten met zijn veren... door nog aan. Dat is niet de pruimen. Zo gulzig waren ze... om die kwakkels op te eten. Zij, Israëlieten vroegen... en Abba Yahweh deed kwakkelen komen. Wat nog meer? Oh met brood uit de hemelen... kwakkelen en brood... verzadigde hij Abba Yahweh hen... Hij, Abba Yahweh, opende de rots. Hé, hey, wat deed hij? Wonderlijk, hè? Hij opent een rots en daaruit gaat water vloeien. Hij opende vader Yahweh de rots en water vloeide. Zij stroomden door de doren streken als een rivier. Gebeurt echt. Hij heeft de rots gesplitst. Heeft hij zichzelf gesplitst? Nee, echt niet waar. Maar die rots werd gesplitst. Mozes moest een klap erop geven. En er kwam water. En dat water gaat het zand in van de woestijn. En dat blijft maar stromen, blijft maar stromen. Je krijgt een hele geul, want dat moet naar het laagste punt. Maar de kinderen van Israël konden water tappen. Heerlijk. Het wonderlijk is, het is wel geestelijk. Hè? Voor hun is het fysiek. Want uit dat drinken uit de rots... Dat is wel voeding. Hoe willen wij gevoed worden uit de rots? Moeten we nou water drinken? Nee, wij moeten horen naar de woorden van God. Want dat zijn levende bronnen die ons het heil brengen. Ons hoop geven, uitzicht op de toekomst geven. Het zijn geestelijke zaken. Dus wat hier fysiek in Israël gebeurt, daar komt letterlijk water uit de rots. En dat vult hele grote poelen met water. En er liggen 600.000 mannen aan te drinken. En die hebben allemaal nog een vrouw, die hebben nog kinderen. Dus er liggen een miljoen mensen te drinken. Wonderlijk om over na te denken. Zij stroomden door de dorre streken als een rivier. Nou, zegt Paulus verder, want zij dronken uit een geestelijke rots. Ja, die rots is echt echt. Mozes moet een tik geven op die rots. De volgende keer mag hij moeten spreken. Toen sloeg hij wel. Maar God had dus gezegd, je moet spreken. Dus die rots is fysiek. Maar, zegt hij, zij dronken dus uit een geestelijke rots. Dat betekent dus dat aan het drinken uit de rots een geestelijke betekenis zit. Je kunt dan vader vragen, hij zal je laten drinken. Hij laat geen bidden staan. Als we bidden naar wat God ons heeft beloofd. Want je kent dan zijn belofte. Zeg je, vader, u heeft toch gezegd? En dan citeer je wat hij gezegd hebt. En hoeveel mensen zeggen, dat heb je toch gezegd? Ik kijk er naar uit, dan ga je verder. Dan ben je een gelovige. Want vader zal je zegenen met woorden uit zijn woord. Want er komt iemand op je weg, weet ik hoe het gaat, kan hij uittekenen voor u. Maar wij moeten leren op wat vader beloofd heeft, te aanvaarden en vader er aan te herinneren. Dan gaan we onze geestelijke rots aanspreken. Want de geestelijke rots is Yahweh. Er is dus ook een geestelijke rots in de woestijn. Spreek tegen die rots. En waar, hij geeft water. Zij dronken uit de geestelijke rots, welke met hen meede ging. Dat staat in de NBG. En die rots was de Christus. Ergo, wij zeggen dan, je Zie je wel, hij was in de woestijn en hij ging met hen mede. Ik denk, we gaan we onze andere vertaling opzoeken. Staat er in de Statenvertaling. De geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Wonderlijk is dat toch? Ik denk, hoe kan dat nou toch? Hier gebruiken ze drie woorden voor één woord in het Grieks en hier gewoon één woord in het Grieks. Dat is een leuke tricker. Als je een Bijbelstudent bent, Die, nou, wil ik, nou wil ik het naadje van de kous weten. U ook? Hoe durft iemand drie woorden neer te zetten als er maar één woord staat? Ik denk ik zal het maar helemaal onderaan plakken. Dan kun je het steeds blijven zien? Dat woordje 190 in de Griekse concordantie is acoloteo. Dat betekent dat is een werkwoord en dat betekent volgen. Of volg. Of volgde. Of gevolgd. Maar het is gewoon volgen. Waarom zou je dat nou toch veranderen? Terwijl het helemaal niet noodzakelijk is in de tekst om dat te veranderen. Moet je luisteren, ik heb het maar uitgezocht. Ik heb op mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn computer schijfje van de Bijbel online, heb ik dat nummertje 190 ingetoetst. Ik zeg wel, alles weet in het Nieuwe Testament, in het Grieks, maar wordt het gebruikt. Nou, ik heb ontdekt dat het woordje volgde 87 keer in de NBG gebruikt wordt... en wordt vertaald als volgde. Gewoon niet meer en niet minder. Maar het is wel belangrijk. In Matthäus, er zijn dus vier uitzonderingen hier op die 87. 87 keer volgde. Eén keer staat er in Matthäus 10, vers 38. Dat gaat over het kruisdragen... Daar staat en achter mij gaat. Neem je hè? iemand die zijn kruis opneemt en achter mij gaat. En dan staat er ook nog een keertje achter het woordje achter 190 en achter gaat 190. Staat er helemaal niet. Dat is door de tijd heen ingevuld. Daar staat gewoon je moet dat kruis opnemen en wie dan mij volgt. Anders is het niet. Waarom moet het er zo staan? Het wordt steeds erger. Marcus 3, vers 7. Een talrijke menigte. puntje, puntje, puntje, dat moet je maar nalezen. ging mede. Maar het staat er niet. Het is gewoon volgde. Volg is echt achterop komen. Met iemand medegaan, zou je kunnen zeggen, dat doe je ernaast. Ja, mee. Nee, er staat volgde. Dadelijk zul je zien hoe dat uitkomt. In Marcus 14, vers 51. Dat is die jonge man die achter Yeshua gaat, die heeft een overkleed aan, die volgde Yeshua. Maar toen die gepakt werd, ja, toen maakte hij zich los van de kleed en hij holde naakt weg. Kent u het verhaal? Het staat er helemaal niet bij waarom het verteld wordt, maar die man die was naakt. Had maar één ding om hem heen en die volgde Yeshua. Maar ze willen hem grijpen. Hij maakt zijn jas los en gaat naakt heen. Waarschijnlijk had hij wel een onderbroek en een hempje aan hoor. Maar zo staat het beschreven. Maar waarom vertalen ze nou dat woord 109 met liep mede. En de tekst waar we vandaag mee bezig zijn. 1 Korinther 10 vers 14. Daar zeggen ze dan met hen mede ging. Dat is nog suggestiever om te eigenlijk te zeggen. Kijk, Yeshua was daar. En wat doet hij? Hij gaat met hen mee. Nou, Yeshua als de gezalfde gaat nooit met iemand mee. Hij loopt vooraf en wij zullen hem volgen. Dus ze maken geen goed onderscheid tussen wat echt is en wat geestelijk is. Maar het zijn de beloften en de verbonden van vader, die volgen dat volk. Totaal geen probleem. Maar gaat het niet personifieren? Toen zegt, kijk, daar loopt Jezus. Hij was pre-existent al vanaf de schepping en toevallig openbaart hij zich daar. Zo staat het er niet, zo vullen wij dat in. Moet je luisteren. Deuteronomium 18 vers 15, Torah. Wat zegt Mozes? Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zegt Mozes. Zoals ik ben, Mozes, zal Yahweh uw God u verwekken. En naar hem zult gaan luisteren. Iedereen is het erover eens. Waar deze profetie naartoe wijst. Door Mozes gezegd. Een profeet uit jullie midden, zegt hij, die zal ik verwekken. Dat is een profetie op de Messias, op de gezalfde. Op de Christos, Christus. Vers 18 zegt hij, een profeet zal ik hun verwekken. Ik is in dit geval Yahweh. Uit het midden van uw broederen, zoals gij, Mozes, zijt. Dus die Yeshua die komt in dezelfde hoedanigheid als Mozes. Een profeet zoals jij zegt, die zal ik verwekken. En het is belangrijk dat ze ook naar die profeet gaan luisteren. Want als ze niet naar die profeet, wat de zoon van God zelf is... de zoon van de eigenaar van de wijngaard... die ze laten vermoorden... Moet je eens kijken wat dan de neer zegt... over die mensen die die, vermoord, die die zoon vermoorden. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen... zoals jij Mozes... Ik, Abba zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij, dat is die profeet, dat is de, de gezalmde, zal alles tot hen zeggen wat ik, Yahweh, hem gebied. Kent u de uitspraken van Yeshua? Ik zeg niks van mijzelf. Ik doe niets van mijzelf. Alles wat mijn vader mij toont, zegt hij, dat zeg ik, dat nou doe ik. Dus als Lazarus in het graf is, vier dagen dood, dan zegt vader, ga er naartoe. En gaat hij naartoe en er komt een moment, en zegt, hij haalt die steen weg en dan dus zeggen ze de discipelen, ja maar heer toch hij ligt al vier dagen, hij stinkt en Yeshua zegt, alleen maar maak hem open en zegt hij, Lazarus, kom uit weet u wat er gebeurde? de Lazarus is helemaal ingewikkeld in die doeken zo komt hij eruit wonderlijk hè was nou Yeshua die genezer? echt niet waar Yeshua sprak de woorden van zijn vader. En in de hand van vader is leven en dood. Vader wekte Lazarus op. En iedereen verbaasde zich. En zijn vijanden, de leiders van Israël. Zo, daar staat dan gewoon net achter. Toen zochten ze hem te doden. Want dat is toch heftig als er een profeet is. Mensen denken allemaal dat hij hem opgewekt heeft uit de dood. Nee, dat doet zijn vader. Ook die mensen hadden na moeten denken, die leiders van Israël. Nou, één ding is duidelijk, vader zegt, ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij, dat is dan Yeshua, het profetisch woord, zal alles tot hem zeggen wat ik, Yahweh hem gebied. Dan, de man die niet luistert naar die zoon, naar Yeshua, die profeet, naar de woorden welke hij, Yeshua, in mijn naam, de naam van Yahweh spreken zal, van die zal ik rekenschap vragen. De doven, de zieken, die zeggen dan, Yeshua, zoon van David, help me. Ze hebben niet gewoon met Yeshua geroepen, nee, zoon van David. Israël weet dat uit het nageslag van David, Messias, verwekt zou worden. Dat was ook tegen Maria gezegd, kwamen ook de engelen zeggen. En er is ook geboren, is hetzelfde grond als verwekken. Eerst verwekken en het geboren worden gebeurt daarna met hetzelfde grondwoord. Dus toen Yeshua geboren was, lieve mensen, wat die engelen kwamen doen. Schitterend. Daar is Yeshua gekomen. De man die niet luistert naar de woorden van Yeshua, die, die in mijn naam zegt vader zal spreken, die zal ik rekenschap vragen. Dat is heftig. Ook voor ons moeten we over nadenken. Ik zal nog een halen uit Psalm 118, vers 22. Daar zegt de psalmist, de steen... Dat is uh, profetisch gesproken naar Messias, naar Christos. Naar Messiah in het Hebreeuws, naar Christos in het Grieks. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. En van wie is dat gebeurd? Hij zegt dat is van Jawe geschied. Nou, dat is toch wonderlijk in onze ogen? Die steen die werd verworpen door de Israëlitische leiders, dat was de hoeksteen. De profeten die ze vermoord hadden om de opbrengst voor de wijngaard. Heb Jezua ons verteld. Als de zoon komt, dan zullen ze vermoorden. En dan denk je, hij hey, we de hele wijngaard. Al die gelijkenissen, die wijzen ons op Messias, Hoe die zich openbaart. En de eenvoudige van geest, lieve mensen, die snapten het. Die kwamen tot Jezua. Heer, zoon van David. Gedenk mijne. Zelfs de moordenaar die aan het kruis hing naast hem die zegt dat nog tegen hem Gedenk mijner Van Yahweh is dat geschied het is wonderlijk in onze ogen Och Yahweh geeft toch heil Och Yahweh geeft toch voorspoed Heil mooi Yahweh zegt hij Och Yahweh geeft toch heil Heil in het Hebreeuws is heil wilt jasja. Dat is Psalm hè Jasja. redding Oh, Heer, geef toch redding. Redding komt. Door Yeshua. Ach ja, wij geven toch voorspoed. Er wordt wat voorspoed gepredikt door de Prosperity Preachers in Amerika. Niks anders dan voorspoed. Maar dat is een hele andere voorspoed als waar het hier over gaat. Gezegend Hij, broeder en zuster. Hier spreekt de profeet. Uitziende op Messia. Gezegend hij, dat is dan voor ons Yeshua de Messias, die komt in de naam van Yahweh. Ja, gezegend bent ook u hoor, als u komt in de naam van Yahweh bij uw buurman. Echt waar, we zijn deel geworden aan het lichaam van Yeshua. Wij komen in dezelfde naam. Dus ook u bent gezegend als u de boodschap hoort en verstaat. Gezegend, de man die komt in de naam van Yahweh. Maar hier gaat het over Yeshua. Heel duidelijk in het profetisch woord vastgelegd. Gezegend hij die komt in de naam van Yahweh. Wij zegenen u, Yeshua Messiach, uit het huis van Yahweh. Hij wordt de redder voor Israël. Vind je dat niet mooi als deze teksten zo leest? Maar je moet ze allemaal lezen met geestelijke ogen. Waar gaat het om? Kijk, komt er nog eentje over Christus volgende. Petrus. Petrus die zegt in 1 Petrus 2 vers 4... Kom tot hem. En dan spreekt hij over Yeshua, Messia. Kom tot hem. En hij noemt hem de levende steen. Bent u ook een levende steen? Dan heb je namelijk de woorden van je vader begrepen. En je handelt er ook naar. Je bent tot leven gekomen. Maar de wereld zit stampvol met stenen. Laat de doden de doden begraven. Amen. Laat de doden de doden begraven. Maar wij zijn levende stenen geworden. We zijn deel aan het lichaam van Yeshua geworden. Hij wordt door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Messia, Yeshua. Messia die komen gaat. Messia die volgt. Ook hier is hij geweest. Petrus kan erop wijzen wat er is gebeurd. Maar als de psalm mispreekt, moet nog steeds Messia volgen. Als er in Deuteronomium gesproken wordt moet nog steeds Messia volgen. Want op hem zijn alle beloftenissen weergegeven. Vers 5 zegt, laat u ook zelf, broeder en zuster, hier op Lassadam, als levende stenen gebruiken. Dat is niet mooi. Wie was de levende steen? Yeshua wordt voorgesteld als de levende steen. En wij, broeders en zusters, in Yeshua moeten ons als levende stenen laten gebruiken. En waarom moeten we gebruikt worden? Onze levende stenen moeten duidelijk klaargemaakt worden voor de bouw van een geestelijk huis. Wij zitten hier in een huis. Maar met elkaar zijn wij het geestelijke huis, het lichaam van Yeshua. We geloven in één God en vader, Yahweh. En we geloven in zijn enige geboren zoon, Yeshua. En Yeshua heeft gezegd. Johannes 17, vers 3. Wat is het eeuwige leven? Dat ze u kennen, de enige waarachtige God, dat is Yahweh, en de zoon Yeshua, de Messias, die gij gezonden hebt. We moeten dus twee personen kennen, zodat we snappen waar ons eeuwig leven vandaan komt. En gaat niet door een of andere dogmatische kronkel zeggen, Yahweh is dezelfde als Yeshua. Dus dat zou betekenen dat Yahweh sterft aan het kruis, of je moet het gaan splitsen in twee naturen. Als je de onzin leest, je moet er een keertje uitkomen. Ga terug naar de wortel en zeg, ja, we is God en Yeshua is de zoon van God. Door Yeshua heen heeft vader een weg geopend tot wij allemaal bij hem terugkomen. Ja, we gaan allemaal sterven, maar we zullen ook met hem opgewekt worden. En we tonen aan dat we dat geloven door ons te laten dopen in Yeshua en met hem op te staan uit het watergraf. Dan zeggen we zo, dat is een statement. Ik aanvaard het verbond wat God ons gegeven heeft. Broeder en zuster, laat je ook zelf als een levende steen gebruiken. Voor de bouw van een geestelijk huis. U wordt een heilig priesterschap. Tot het brengen van geestelijke offers. Want die zijn wel gevallig voor vader Yahweh. Hoe? Door Yeshua en Elk offer wat wij brengen. Ja, wat brengen wij eigenlijk voor een offers? Kippigheid. Hebben we niks mee te doen? Onze eigen goden die we in onze hoofden hebben... Onze eigen nekken die we overgeven. Want hij zegt vader dit. Ik zeg ja ik heb altijd zo gedaan en gedacht en gehandeld. Het feit dat je dat opoffert. En de weg gaat kiezen voor vader Yahweh en zijn zoon Yeshua. Dat zijn de geestelijke offerhandels die we brengen. Hem erkennen als de enige God. En Yeshua als de enige geboren zoon van God. Dat is een welgevallig offer voor het aangezicht van Yahweh onze God. Vader, alstublieft. Ik bid het u in de naam van Yeshua. Oh, zegt vader, kent Yeshua. Het is voor jou gedaan, mijn zoon. Sta op en wandel. Ga je weg in vrede met mij. Nou, daarom zegt in dat stukje waar Peter het over hebt, vers 6. Daarom staat er in het schriftwoord. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en een kostbare hoeksteen. Wat was Sion ook alweer? De plaats waar tabernakel stond. Later wordt Sion Jeruzalem. De tempel wordt daar gebouwd. Maar er staat duidelijk geschreven. Daarom staat er in het schriftwoord. Zie ik leg in Sion een uitverkoren en een kostbare hoeksteen. Wie op hem. Hé hey, hem. Dat zal duidelijk aanwijzen naar een persoon. Of niet? Het blijkt dat die persoon een persoon is. Want het is hem. Geen haar. Het is hem. Het is Messiach. Hij legt een kostbare hoeksteen. Wie op hem, we mogen rustig invoelen, Yeshua Messias, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen, broeders en zuster. Er komt een dag, dan zullen we opstaan uit de dood. En zeggen, kijk, dat is onze Heer. Hem hebben we verwacht. En je bent 2000 jaar geleden al begraven. Wonderlijk toch, of niet? Of je wordt van de week begraven en Yeshua, die komt het grote bezuinendag, volgend jaar bijvoorbeeld... En dan ben je binnen een jaar word je weer bovengehaald. Dan zeg je, daar heb je hem. Je hebt niet eens in de gaten toen je net uit graf bent opgestaan. Maar je ziet een hele schare die met u opgewekt is. Hij komt eraan. Chauffeur wordt geblazen. dag. We kijken er naar uit. We gaan verder. Christus volgt de broeder en zuster. Matthäus 16, vers 15 bijvoorbeeld. Hij zeide tot hen. Wie is hij? Yeshua. Die zegt tegen zijn discipelen. Maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? En Peter is als haantje de voorste. Die zegt ineens. Hé, hey, gij zijt de gezalfde. De Christus. Of de Messias. Wie is Messias? Dat is de zoon van de levende God. Als het God zelf was geweest. Dan had hij gezegd. Gij zijt. De Christus. De enige waarachtige God. Maar staat er niet. De hele Bijbel heeft het over Yeshua, de Messias. De Zoon van God. Hij is degene die door vader gezonden is. En dan zegt Yeshua. Zalig ben jij Petrus. Zalig ben jij gelukkig. Simon Barjona. Want vlees en bloed heb jou dat niet geopenbaard. Maar hij had een openbaring van vader. En waar is vader? Die in de hemelen is. Vader regeert vanuit de hemel. Daarom is het het koninkrijk der hemelen. Dat is hetzelfde als het koninkrijk van God, de vader. Hij noemt hem ook Simon Barjona. Simon heet er gewoon Simon. En Barjona betekent de zoon van Jona. Maar vanwege zijn karakter heeft Yeshua hem de naam... Peter is gegeven. Dat heeft met het temperamentje van hem te maken. Want Yeshua keek natuurlijk veel verder. Dus die Simon, zoon van Jona. die is door Yeshua Petrus genoemd. Daarom zie je op andere plaatsen staan Simon, Petrus. De waren Simon zat natuurlijk in Israël. Iedereen deed dat Simon. Zoals hier allemaal een Jan heten. Ik zeg u dat gij Petrus zijt. Waarom gaat hij dat vertellen? Hij heeft gevraagd, wie zeg jij dat ik ben? En Petrus zegt, gij zijt de Messias, de zoon van de levende God. Jod, het hebt mijn vader je geopenbaard uit de hemel. Dus Yeshua heeft hem dat niet geopenbaard, maar zijn vader heeft dat geopenbaard. Ik zeg dat u Petrus zijt. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk, in andere vertaling staat de hel. Poorten van de hel zullen die niet overwinnen. En dan denken wij je die vuurmassa waar je knispert tot in eeuwigheid, weet je wel. Maar hel is gewoon hades, is het graf. dodenrijk Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nochtans, we gaan dood en we gaan het graf in. Maar we worden opgewekt uit de dood. Als je wat over wil lezen, neem boekjes mee. Er staat allemaal netjes beschreven hoe dat gaat in de dodenrijk. Vind je dat nou niet mooi, lieve mensen? Hij zegt, ik zeg dat jij Petrus bent. Wat is Petrus? Daar staat in het Grieks Petros, dat betekent rotsblok. Dat staat er gewoon in het Grieks rotsblok. En Petra is een zelfstandig naamwoord, een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, en dat betekent ook een rots, een klif, een richel. Dat is natuurlijk een, ook een rots. Maar dat is wel weer genomen uit die hele grote rots. Zo staat het er gewoon in het Grieks. Of we het snappen of niet snappen. Hij maakt hier een woordspeling over de naam Petrus. Want dat is rots. Zo heeft die Shouam genoemd. Maar hij heeft het over de Petra. En dan verwijst hij naar het getuigenis wat Petrus gegeven heeft. Wie zeg jij dat ik ben? U bent de Messias. De zoon van de levende God. Op welk getuigenis broeder en zuster worden we afgerekend... Ik zeg u, Petrus, jij rots op deze Petra, dat is jouw getuigenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Wat wil je nou beleiden hier? Dat Yeshua Yahweh is en Yahweh Yeshua, tot dan Yahweh hangt in het kruis met al die onzin erbij. Of zeg je, Yahweh is de enige verwachtige God en Yeshua is de Messias, de Zoon van God. Op grond van deze uitspraak van onze Yeshua, zegt hij, ik zeg jou, Petrus... Op deze getuigenis, Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen die niet overweldigen. Halleluja. Ik zou direct gaan studeren over de toestand van de doden als je het nog niet wist. Dan weet je echt wat er gaat gebeuren. En dat je vader en moeder zaliger met alle respect niet in de hemel zijn, maar in het graf. En tot God hebben beloofd daaruit te halen. We zijn de onzin van Rome zat. En van de hervorming en de reformatie. En het evangelische en pinksteren. Echt waar. Ze vullen maar in. Wat goed voelt. Want je moet toch blij wezen. Broeder en zuster, we gaan verder. Christus, die volgde. Hebreeën 8 vers 1. Dat is een hele belangrijke. Want Paulus is aan het onderwijzen over die tempel. En over de wet. Hij zegt zelfs, die wet ging die niet weg. Ja, die wet die gaat natuurlijk niet weg, maar bepaalde offeranders die in de tempel gedaan werden, dat waren geestelijke doorkijkjes op wat zou gaan gebeuren met Messias. Dan zegt die Paulus in de Hebreeën: de hoofdzaak van ons onderwerp is dat we zulke kunnen, wat, hoge priester hebben. Hé, hey, hoge priester, dat was de topfunctie in de tabernakel. Dat was die man die maar één keer per jaar naar het allerheiligste ging en bloed op de ark bracht over dat verbond. Hé, hey, wacht eventjes. Wat zegt Paulus? Het is de hoofdzaak van ons onderwerp dat we een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterzijde van de troon en majesteit in de hemel. Als dit de troon is, broeder en zuster, van de majesteit in de hemel, en ik ga rechts van de troon mijn plekje krijgen, wie zie ik dan op de troon? Ik zit aan de rechterhand, hè? Dus Yeshua, die momenteel bij vader is, zit aan de rechterzijde van de troon. Hij weet, dat is mijn vader. Hij heeft mij verwekt door zijn woord. In de buik van Maria. Ik ben geboren geworden. Er zijn zelfs wijze mannen geweest. Die de sterren hebben gezien. En die hebben gezegd, er is iets geboren. En die hebben het gevolgd. Er is een hoop te zien. In Tot de sterren. Tot sterren misbruikt zijn geworden. Door de astrologen. Dat is wat anders als astronomen. Hebben we een hoop van die informatie kwijtgeraakt. Maar die wijze mannen, die kwamen uit het oosten. Om het kind te ontmoeten. Messias, zoon van David. Het gaat dus om de hoofdzaak. Het is een hoge priester. En die krijgt de rechterzijde van de troon. De majesteit in de hemel. De dienst verrichtende in dat heiligdom. Zie je dat? En hij noemt dat in de ware tabernakel in de hemel, die Yahweh opgerecht heeft en niet de mens. De tempel op aarde is gemaakt naar de bouwtekening die God aan Mozes gaf. Hij moest precies bouwen zoals in de hemel was. Daar heb je alweer een doorverwijzing. Daar is de echte tempel die door Yahweh geplaatst is. En Yeshua, de Messias, zou dus onze hoge priester worden die door de dood en opstanding de plaats kreeg aan de rechterhand van God. Dus wat die hoge priester deed één keer per jaar, op grote verzoendag, weer grote verzoendag. De hele christenheid heeft niks met grote verzoendag, terwijl het de topdag is van Abel Yahweh. Het is bijna goddeloos voor een gelovige om er niet te zijn, voor zijn aangezicht op grote verzoendag. Hij verricht dus de dienst in het heiligdom, in de ware tabernakel die Yahweh heeft opgericht. En niet de mens. Zie je, elke keer als je dit soort dingen leest, hebben ze het over de positie in de woestijn. Tabernakel. Wat moest er volgen op die tabernakel? Dan moest de echte hoge priester volgen. Die ging niet met hem mee. Ja, geestelijk, maar niet fysiek. De Messias moest volgen. En dat Messias gevolgd is, blijkt uit het getuigenis van Paulus in Hebreeën. Het moest allemaal gebeuren naar die echte tabernakel. Waar onze echte hogepriester de dienst verricht. Kijk, plaatje erbij. Vind je dat niet leuk? Dit is de hogepriester in de aardse tabernakel. Die kijkt ook omhoog. Dan denk ik, ja, er gaat nog wel ooit een hogepriester komen. Die gaat de schaduwbeeld, wat ik maar doe, vervullen. Maar dat kwam wel na hem, hoor. Er is een dag gekomen dat Yeshua opstond uit de dood, opgewekt door zijn vader. dat hij opgevaren is naar de hemel. En het is voor Gods aangezicht, de engelen op de, offer, op, de, op de kist. Wat zit er in de kist? De basiswoorden van het verbond, met Gods vinger geschreven in het steen, de steenrots. De basis van het verbond is wel Messiaj Yeshua. De Christos, die volgde, maar die moest nog komen. Zo is het in de hemel. Je kan nog achter hem doorkijken naar de aarde. Je denkt, tjonge, jong, jonge, is dat toch wonderlijk, hè? Christus, de rots, die volgde. Hij is gevolgd. We hebben hem leren kennen door het evangelisch woord, het profetisch woord. Hij is gestorven, opgestaan naar de hemel gegaan. Het is deze Yeshua die wij verwachten. Hij moet nog steeds volgen. Want als de dienst in het allerheiligste is afgelopen in de hemel, komt hij terug. En dan neemt hij heerschappij over deze aarde. Werkelijk verbazingwekkend, broeder en zuster. We zijn nog steeds bij 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 4. Ziet u dat? Wat hebben we nou gezien dat zij dronken uit de geestelijke streemwats met hem ging? Ja, dat is een foute vertaling. Je kan niet van één woord drie woorden gaan maken. Want Yeshua die ging niet met hem mede, echt niet waar. Daar staat gewoon zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. Die volgde. De hele schaduwdienst ging door de woestijn. Maar Messia moest volgen. En hij moet nog komen. De geestelijke steenrots die volgde de steenrots was Christus. Er staat ook niet Jezus of Yeshua. Er staat Messia. Messia moest komen. En toen die kwam bleek dat Yeshua te zijn. Hij vervulde de ganse schrift. Hij werd gedood, broeder en zuster. De Zoon van God dode. Die aan de leiders de opbrengst komt vragen. Wat zou die wijngaard-eigenaar met die knechten doen? Zegt Yeshua. Hij zal zijn kwade dood doen sterven. Dat had recht en gerechtigheid geweest. Durft u de naam te zeggen? Hij zal ze een kwade dood laten sterven. Maar dat hebt u niet gedaan. Hij gaf genade. Hij gaf genade, zelfs hebben ze een zoon gedood, hij gaf ze genade. Ze moesten namelijk een lesje leren. Dat is pas genade van God. Je kan wel zeggen ja, maar we leven in de tijd van de genade, de hele wet is overboord. Dat is dwaasheid. Juist omdat we in genade leven, leven we naar Gods wet. En na zijn inzettingen en dan komen we op de feesten van de koning. Dan gaan we het dan niet zeggen, nou dat doe ik wel op een andere dag, ik kom vandaag niet uit. Ik heb nog een vrouw die moet ik trouwen, ik heb nog koeien die moet ik verkopen. Zo werkt het niet. Het wonderlijke is, wij moeten gaan begrijpen dat Messias volgde. Niet specifiek in die woestijn, zodat hij pre-existent aanwezig is. En toen tot daar als de engel de heren moest volgen, Yeshua volgt niks. Yeshua is gekomen opdat wij hem volgen. Dus je ziet dat je door dogmatiek uh, verkeerde gedachtenkonkels krijgt. In 1 Korinther 10 vers 5. Toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, door en zuster. Ze werden neergeveld in de woestijn. Dit is triest. Paulus schrijft dit niet voor niks. Wij moeten een les leren. De les van Israël in de woestijn. In het merendeel had God geen welgevallen. Want hij heeft ze neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen, broeder en zuster, zijn ons als een voorbeeld. Een voorbeeld. Niet om te zeggen dat Yeshua in de woestijn was als een steen die meeging. Nee, een voorbeeld of je wel bereid bent te volgen, te luisteren naar de woorden van Abba Yahweh en in zijn weg te gaan. En deel te krijgen aan het lichaam van Yeshua als gemeente. Wij zijn het lichaam van Yeshua. Word geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat, dat volk zetten zich neer om te eten en te drinken en om te dansen. Wat zijn afgodedienaars? Eten, drinken en dansen. Ja, dat staat het toch zo simpel? Geen afgodedienaars moet je worden. Je kan eten, drinken en hele dagen dansen. Dat is leuk. Maar wie dien je daarmee? Leer nou maar eens eten en te drinken, waarvan Jabba Jabba heeft gezegd dat is rein. En dat is goed. Hij maakt onderscheid tussen rein en onrein. God bepaalt dat en wij zeggen, oh Yeshua is gestorven, gauw naar de varkenslager, we gaan varkens eten. Echt waar, maar het is onzin omdat we mensen niet weten waar ze het over hebben. Ja die wet is toch weg? Nee die is niet weg. Wordt nou geen afgodendienaars broeder en zuster, in het merendeel had God geen welgevallen. Het is ons een voorbeeld opdat we geen lust tot het kwaad zouden hebben zoals de broeders in de woestijn. Wordt geen afgodendiener. Ga niet alleen maar eten, drinken en dansen. Ja, wij eten en drinken ook en ook hier wordt gezellig fijn gedanst. Maar niet omdat we onze konten willen laten draaien, maar omdat we voor het aangezicht van Abba Yahweh ja, staan. We zijn in aanbidding. We prijzen onze vader in de hemel. En daarvoor doen we ook stappen en maken we ook gebaren. Het is aanbidding. Dus je kan eten, drinken en dansen voor Gods aangezicht en geen afgodedienaar zijn. Vers 8: pleeg geen hoerij. Nou, dat is duidelijk. Ik hoef echt niet te vragen wie gaat er allemaal naar de hoeren Daar heb je het hier niet over. Maar als vader een verbond met je sluit en je gaat andere goden dienen, dan is dat puur hoerij. Afgoderij. Dus als je zegt: Vader zegt, je denkt de zaterdag en ik ga het de zondag doen, welke gods volg je dan? Ja, maar de pauze in Rome en, en in 300 na Christus en in 400 na Christus, toen hebben ze dat gezegd. En toen hebben ze ook nog eens een keertje ontdekt dat, ja, je hebt God en je hebt een zoon. En ineens komt in 400 na Christus de heilige geest erbij, ook als een persoon. Gut nog toe, drie personen, dat, dat is één wezen. Dan heb je een vreemde God. Echt niet waar. Eén God. Eén zoon van God. Yeshua die heeft de volheid van de geest van God verkregen. Met alle macht die daaraan verbonden zit. Hij heeft u en mij van zijn geest gegeven. Daarom zijn we in staat om als het lichaam van Yeshua te wandelen met hem. Buigen voor het woord van vader. Lieve mensen, ze plegen de hoererij. Toevallig ook letterlijk hoor, daar zo. Ja, dat is een ramp. Al die mooie meiden van die Moabieten. Die jongens die keken de ogen uit. Zelfs voor de neus van Mozes komt er eentje met zijn wilde meidse tent in. Er stieren 20.000 man in de 23.000 man in de woestijn. Toen moest er één man komen met een lange speer en die steekt dwars door het stel heen. En toen stopte de dood die door de tentenkamp ging. God stuurde de engel des doods in zijn eigen volk. Is de engel des doods? Is dat Satan? Wel nou, nee. De engel des doods met een opdracht: dood die, dood die en dood die. Totdat iemand kwam en die zegt: hier maak ik een einde aan. Toen stopte de plaag. En, de kon, het was dat. en toen kwam die engel dus doods terug. Opdracht uitgevoerd. Vader is heel serieus mensen. Laten we jou weer niet verzoeken zoals sommigen van hen deden. Want ze kwamen om door de slangen. Gaat die weer? Dat hele volk wordt gebeten. Au, au, au. Ze konden niet staan maar het gif zit erin. Ze sterven in de woestijn. En Mozes moet een slang neerzetten. Hallo, is die slang nou ineens Yeshua, omdat die ook al een kruis of aan een paal hing? Echt niet waar, het zijn geestelijke beelden. Ze moesten goed weten dat ze door de slangen gebeten waren, vanwege hun goddeloos gedrag. Kijk maar naar de slang en je wordt beter. En het werkte. Hij zegt, moord niet. Dat is niet moorden, maar moord niet. Loop niet te mopperen. Ik heb het zo moeilijk. Ik heb het zo moeilijk, alles gaat niet goed. Mort niet, zegt hij. Zoals sommigen van jullie deden, en ze komen om door de verderfengel. God zendt nooit de benen, een verderfengel. Heeft hij nou Satan gestuurd? Nee, hij stuurt een verderfengel, vanwege het gemopper van zijn volk. Echt waar. We moeten een les leren. We moeten niet mopperen over wat God gezegd heeft. We moeten gewoon zeggen: oh, de woorden van God, dat zijn woorden ten leven. Dan kom ik pas tot leven. Durft u? Dit is een overkomen broeder en zuster als een voorbeeld voor u en mij. Opgetekend als een waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen zijn. Wij denken allemaal, Yeshua moet spoedig komen. Kan niet anders. Maar het is voor ons geschreven. Daarom als je meent dat je staat, zie toe dat je niet valt. Wij hebben geen bovenmenselijke verzoeking. Wie is er door u wel eens bovenmenselijk verzocht? Moeilijk antwoord, hè? Hij zegt, geen bovenmenselijke verzoening zal u doorstaan. Want wie is de trouw? God is trouw, Yahweh. Die niet zal gedogen dat je boven vermogen verzocht wordt. Dus als je verzocht wordt en je gaat de fout in, heb je een keuze gemaakt om die fout in te gaan. Het gaat om de keuzes, hè? Want Hij, broeders en zusters, onze God Yahweh, zal met de verzoeking u ook de uitkomst zorgen. Dus op het moment dat je verzocht wordt, staat de uitkomst dan naast je. Ik ga het niet doen. En dan draai jij je om en zeg je, halleluja, God hebt de uitkomst gegeven. Ik mag gewoon omdraaien en wegwezen. Zodat jij er tegen bestand zijt. Echt, die Paulus is een schitterende man, hè. Hij schijnt niet groot te zijn, een beetje slechtziende. Was geen knappe kerel, maar hij kan preken, die man. Hij kan onderwijs geven. Dit is toch om te zoenen als je dit leest. Maar vele christenen, broeders en zusters, zeggen dat is allemaal overboord, eten Eet een varken. Dat gaat niet. Daarom mijn geliefde, zegt Paulus. Ontvlucht toch die afgoderij. Spreek immers tot verstandige mensen, zegt hij. Hé, hey, hij zegt tegen ons. Ik spreek toch tegen verstandige mensen. Beoordeel nou zelf wat ik zeg. Beoordeel het. Is niet de beker van de dankzegging waarover we dankzegging uitspreken. Gemeenschap met wat? Met wat? Met het bloed van Christus. Als wij de beker... Heffen met de wijn. Op Yeshua. En we zeggen, we ga in. Dan doen we dat op het leven van Yeshua. Dan heb je dus gemeenschap met wat? Met het bloed van Messia. Drinken we zijn bloed? Dan hé. Hey, het is een symbool. Het is geestelijk. Het is getuigenis. Is niet het brood dat we breken gemeenschap met het lichaam van Yeshua? We breken het brood. We dopen het zelfs in het zout. Dat is het teken van het eeuwig verbond. Ja, dat is niet zomaar een broodje eten. We verbinden dat aan het lichaam van Yeshua. Als we dus de brood eten... ...dan hebben we gemeenschap met het lichaam van Yeshua. lichaam van Messias. Durft u nog verder te gaan? Omdat het één brood is... ...zijn wij, broeders en zuster... ...hoeveel we ook zijn, één lichaam. We hebben immers allemaal deel aan het ene brood. Ziet hoe gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben zij niet zij die offers eten... ...gemeenschap met Altaar? Zeg eens Amen. Zij die offers eten... Hebben die gemeenschap met altaar? Ja, natuurlijk. Als je het offer eet, heb je gemeenschap met het altaar waar het op wordt. Wat wil ik nou hiermee zeggen? Is een afgod offer wat? Of is een afgod iets? Wat is uw antwoord? Is een afgod offer wat? Is een afgod iets? Er is maar één god. Wat is een afgod? Niets, goed gezegd. Wat is een afgod? Niets. Dat is ook het dwaze, dat er maar één God is. En dat het de God is van Abraham, Isaac en Jacob. En dat ze denken dat er nog andere goden zijn waarvoor ze moeten buigen. Voor de dochters van Moab bijvoorbeeld, weet je wel. Ze zeggen, hey, jongens, laat ze rondhollen. Het is een vreugde om naar Gods inzettingen te leven. Nou, broeder en zuster, in tegendeel. Hun offer is een offer aan boze geesten. En niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt... Met boze geesten. Er lopen ook heel wat boze geesten rond in ons land. En over heel de wereld. Die hebben allemaal hele andere gedachten als God. En die hebben fantastische, lekkere dingen waarvan je denkt, oh, dat ook ik lekker zeg. Maar dat zijn foute, boze geesten. Echt waar. Onthoud het goed. Als we buigen voor hun voorstel, dan buigen we voor een afgod. En een afgod is niks. Want er is maar één God. Maar je buigt voor wat die geest aan jou meedeelt. Die zegt dan, de buurvrouw is leuker als je eigen vrouw bijvoorbeeld. Die zegt, jongen, jongen, jongen, zal ik eens kijken. Foute boel. Integendeel, ze offer aan boze geesten. Hij zegt, ik wil niet dat je in gemeenschap komt met boze geesten. Dit is de laatste. Gij kunt de beker des heren niet drinken en de beker van de geesten, van de boze geesten. Je kan niet aan de tafel des heren zitten. Dat is de tafel van Yeshua. En deel hebben aan de tafel van de boze geesten. Gaat echt niet. Hebben je er toch in je leven kapte vandaag mee? Begin een nieuw leven. Of willen we Yahweh tot na verwekken? Zijn we soms sterker dan Yahweh? Want die verwek je tot na -ijver. Hij heeft je gekocht en betaald door het bloed van zijn eigen zoon. En we hebben gezegd ja we gaan dopen, we gaan opstaan in een nieuw leven halleluja en we zien de buurvrouw en we zeggen ook halleluja dat, dat is niet ja natuurlijk snappen dat de dingen in ons leven gebeuren ook al heb je een verbond met God Israël had ook een verbond met God in de woestijn we hebben hetzelfde verbond aanvaard we zijn ingeënt op diezelfde wortel we zullen daarna leven en daarna handelen broeder en zuster alles is geoorloofd maar het is niet nuttig alles is geoorloofd maar alles bouwt niet op Niemand zoekt het zijnen zegt hij. Maar we doen wat is anders is.